Dit is het lokale Omroep Goorlen nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De tweelingzusjes Noortje en Brechtje de Brouwer uit Goorlen, van 18 jaar, hebben bij het WK Synchroonswemmen in Boedapest de finale gemist van de vrije uitvoering. De tweeling uit Goorlen moest in de kwalificatie als eerste van de 43 duetten het water in. De zusjes de Brouwer die in Boedapest debuteerden op het mondiale podium kwamen tot een hoge score. Het Nederlands duet had bij de beste 12 moeten eindigen om de finale van donderdag te bereiken, maar dat bleek te hoog gegrepen. Nooitje en Brechtje de Brouwer waren eerder ook al blijven steken in de kwalificatie van de technische uitvoering. Daarin eindigden ze op de 17e plek. Tweeding hoopt over drie jaar van de partij te zijn op de Olympische Spelen in Tokio. De afgelopen dagen is er veel te doen rondom de huisvesting van Polen in Riel. Ik sprak met Bert Schellekens van Leidst Riel-Goorle en vroeg hem naar zijn mening... omtrent de komst van de Polen naar Riel. Uh, laten we beginnen met te zeggen dat, dat wij ook beseffen... dat, uh, dat gemeentes in Midden-Brabant ook een soort taak hebben... om deze bijzondere de Hoek te huisvesten... omdat van alle postwerknemers niet meer weg te denken zijn... Aan name name de hele logistieke industrie. Dus ik snap dat we daar een taak voor hebben waar we niet voor mogen weglopen. Maar of het nou handig is om het op deze locaties te doen, ook in deze aantallen. En ook uh, door daar niet van tevoren met alle bedoelingen over te praten. En te laten zien, uh, daarmee ook zegt, dat dit maatschappelijk een lastige discussie is. Waar je niet voor weg moet lopen, maar waar je discussie wel met de bewoners aan moet gaan. Ja, dat, dat had ik denk de kans op de een stuk groter gemaakt. Wordt vervolgd dus. Tot besluit het weerbericht. Vandaag wordt wederom een zonnige dag met temperaturen van 30 graden. Het is vandaag wel een luchtvochtigheid van 52 procent. De wind komt uit het westen en is kracht 3. De hele week is het dit mooie weer. Het verandert eigenlijk weinig. Alleen zondag, dan wordt het wat koeler. Tot zover het lokale Omroep Goren nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepgoren.nl